Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Ho, ho. Jelle Visser met het NOS journaal. Milieuorganisaties en de vakbeweging FNV hebben onoverkomelijke bezwaren... tegen het klimaatakkoord. Ze zijn daarom morgen niet bij de presentatie van het akkoord. De organisaties, waaronder Greenpeace en Natuur en Milieu... noemen de voorgestelde maatregelen vrijblijvend en boterzacht... Ze zijn kwaad dat er geen CO2-heffing komt voor de industrie. De industrie zegt dat zo'n heffing de Nederlandse concurrentiepositie aantast. In het klimaatakkoord komt wel een boetesysteem voor bedrijven... die geen adequaat verduurzamingsplan hebben of zich hier niet aan houden. Rond de Londense luchthaven Gatwick zijn ook vanmiddag weer drones gezien. Gisteravond en vannacht werden al drones gesignaleerd rond de start- en landingsbaan... en het vliegverkeer ligt al uren plat... De Britse politie spreekt van bewuste sabotage om het vliegveld te ontregelen. Dagelijks gebruiken 125.000 reizigers Gatwick. De politie zegt geen indicatie te hebben dat het iets met terrorisme te maken heeft. Voor zover bekend is niemand opgepakt. Er is een nieuwe CAO voor de schoonmaakbranche. De komende 2,5 jaar gaan de lonen van schoonmakers stapsgewijs met 7,5% omhoog. Om te beginnen met 2% op 1 januari. Ook de eindejaarsuitkering gaat omhoog. Verder krijgen de 150.000 schoonmakers in Nederland een extra vrije dag. En de voetbalclub SC Twijzel is niet verantwoordelijk... voor het instorten van een betonnen dugout... waarbij vier jaar geleden een meisje van tien om het leven kwam. Volgens de rechter had de Friese club niet kunnen voorzien... dat de dugout in zo'n slechte staat verkeerde. De dugout stortte in toen enkele kinderen tijdens een toernooi... het betonnen dakje als tribune gebruikten... Het Openbaar Ministerie had tegen SC Twijzel een geldboete van 10.000 euro geëist. Wegens dood door schuld. En dan het weer. Later vanavond en vannacht meer regen en kans op onweer. Morgen wordt vaker droog. Het wordt tussen de 9 en de 13 graden. Ook in het weekend bewookt en nat. Het blijft vrij zacht. Richting de kerstdagen wordt het rustiger weer en vaker droog dankzij een hoge drukgebied. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen 6 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo 20 minuten. de ring van Amsterdam tussen Amsterdam geuzenveld en Amsterdam buiten 7 minuten. En 207 Helegom richting Alphen aan de Rijn tussen Abbanesse en Rijn Wouden, 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Oh ho, ho ho, dit is kerst met ZFM. Met men nu de muziek. Het laatste uur alweer, hè? Ja, het barst die achter de knoppen zat, zegt dat buiten ja, dat gaan we dan ook doen, het <laughs> laatste uur. <laughs> we, we beginnen met nummer 119, Born in the USA van Bruce Springsteen, en dan duiken we onder de 100 naar nummer 77, Hate You, Jimmy Hendrix Experience. Zo is dat. Zo ja, is dat? We gaan luisteren zo. Veel plezier nog het laatste uur. You. Goodbye, everybody. Ja, ja. <laughs> nummer 69 gaan we naartoe. En dat is een nummer, het was al twee weken vreselijk weer. En toen ineens de lucht openbrak en de zon tevoorschijn kwam, toen schreven ze dit nummer: Mr. Blue Sky van Ilo. En we gaan er door met een hele lange, en dat is van Prince: Purple Rain. Tijdgebrek, dat is het, hè? Ja, nee, het is ook helemaal niet erg, hoor. Het is een mooi liedje, maar hij duurt wel erg lang, hè? <laughs> ruim acht minuten. Ja, ruim acht zo Zowat negen, hè? Yep. Ja, we gaan door met nummertje 37. We gaan heel langzaam naar boven toe. Candle in the Wind van Elton John, wel bekend. Ook gebruikt voor de begrafenis van Diana in Engeland. Dat had hij hem herschreven. En we gaan naar 32, dat is een hele mooie een Nederlands orkest. En het is over de muur van het kleine orkest... En die geeft duidelijk weer wat er tussen Oost- en West-Berlijn aan de hand was in die tijd. Set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing.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 Soms op het Alexanderplein. Ja, vreselijk mooi nummer. En we gaan gauw door met nummer 27. Ik heb gehoord, we hebben heel weinig tijd. <laughs> In mijn ogen is dat een van de mooiste liedjes... die de Beatles gemaakt hebben. Let It Be. En het gaat over, ja, ze gaat, waarschijnlijk gaat het over zijn moeder... Ja. die aan kanker gestorven is. En zijn moeder, die heette Mary. Ja. En hij praat ook over moeder, Mother Mary, praat hij daarin. En dan gaan we door naar 23, Raider Love van The Golden Earring. Nou ja, dat is wel een bekende, dus daar vertellen we maar niets meer over. Oké, okay, gaan we door. Laat me komen. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom.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 That drives my heel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 6,5 minuten, een, half een minuut. Alsjeblieft. Dank u wel. Nummertje 16. Ja, welk is dat, uh, Bart, weet Volgens je dat? Volgens mij is dat Dancing Queen. Dat zou zomaar kunnen, van allemaal <laughs> <laughs> En dan gaan we naar de Rolling Stones, nummertje nummer 8, Dus we duiken onder de tien. Uh, Angie van de Rolling Stones, een van hun beste nummers, akoestische beladen, die gaat over het einde van een relatie. Het lied werd bekend om zijn indringende tekst over verloren liefde en verdriet. Nou, hoe mooi is het? Prachtig. <truimertje> En wat krijgen we nu? Nummer... Oh, dat, mo dat mocht ik doen, hè? Ja, nummertje <laughs> Nummer 7. <laughs> Komt van de hand van John Lennon. Hij zingt het ook, hij schreef het ook... in zijn huis in de Tittenhurst Park in Londen. En uh, Imagine is een van zijn allerbekendste nummers. Heeft ooit, een paar jaar geleden... nummer 1 gestaan in de top, top 2000. En uh, het is een geweldige tekst. En de muziek... Uh, de, de strijkers erbij... die werden verzorgd door Phil Spector. Oh, dat doe je ook wel, nou? Nee. Oh. <laughs> en dan mag ik het nummer één doen. Heel nou, verrassend. Ja. Heel verrassend. Daar komt hij aan. Bohemian Rhapsody met Queen. Eerst uh, Imagine, hè? Ja, daar gaan we eerst draaien. Oké. Okay. En dan gaan we Queen erachter af. Precies. to the Mamma Mia! Mamma Mia! Let me go. The devil has a devil put aside for me. Bohemian Rhapsody draait zo meteen nog even door, maar wij nemen vast wij op, neemt, uit. Wij nemen vast En we werken u, wensen u een hele fijne kerstdagen. En een prettige jaar weer, Nou, dat sowieso. En dan komen we in het nieuwe jaar zijn we er weer terug met onze eigen programma's. Precies. En van 6 tot 8 hebben we Thomas, en eh. van 8 tot 10, Jaap. Oh, dus wat dat betreft. Ja, ja. Marselaars. En wij gaan nog even door met lekker naar Bohemian huizen. Rhapsody. Zo is dat. Doei.